Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. En we gaan weer meer naar de kroeg. Ja, begin dit jaar gingen alle coronaregels de prullenbak in en konden we weer bier drinken aan de bar. Ja, lekker heb ik gemist. die flesjes drinken is toch heel wat anders. Uh... We zijn uh, zelf, uh, de meeste van ons zijn allemaal klaar met de tentamenweek ook. En uh, het komt uh, precies goed uit met uh, dat we eindelijk weer uh, het terras op mogen. Ja, sinds de coronaregels dus van tafel zijn, stijgt de omzet van restaurants en cafés flink. Het zit bijna weer op hetzelfde niveau als voor corona. De eerste drie maanden van dit jaar stegen de inkomsten met bijna 10% ten opzichte van eind vorig jaar. We gingen weer meer naar de kroeg en uit eten, maar ook in het hotel en op vakantieparken was het drukker. Wel maken ondernemers zich nog zorgen over personeelstekort. We hebben nog steeds een hoge inflatie, blijkt uit de laatste cijfers. Het leven wordt dus alsmaar duurder. De belangrijkste reden, de prijzen van elektriciteit, gas, benzine en diesels tegenweer, maar dat gaat wel iets minder snel dan een maand geleden. Zes leerlingen van een middelbare school in Amstelveen zijn gewond geraakt... toen een tribune instortte op het sportcomplex waar ze een gymles hadden. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Maar een van de docenten van de school zegt tegen NA Nieuws... dat het veel erger had kunnen aflopen. En roken is niet alleen heel ongezond voor jezelf, maar ook voor de natuur. kwart van de peuken komt op straat terecht, zegt deze onderzoeker van het Trimpos. Een sigarettenpeuk kan duizend liter water vervuilen... Nou, uh, tweede sigarettenpeuken de volgende duizend liter water... en als je achterloos de hele asbak uit de auto leegt op straat... dan ben je al stevig bezig met uh, een hele sloot vervuilen. Dus dat, dat gaat heel snel. Want in sigaretten zit ook plastic... en in het filter blijven allerlei giftige stoffen hangen... die door wind en regen zo de natuur inlekken. Het Rimbos hoopt dat rokers hun peuken niet zomaar op straat gooien... en beter nog voor jezelf en de natuur stoppen.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zandvoort, een Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Goedemiddag lieve luisteraars, het is weer dinsdag 31 mei vandaag en we hebben weer twee uurtjes lunchroom de komende twee uurtjes voor u. Op uh, het concept, natuurlijk, hebben we wat lekkere muziek. En uh, op verzoek van Luus gaan vandaag wat dat oudere historia uit. Ja, dat de volgende jaren leuk. en de grotere artiesten en dat soort dingen. Dat had jij leuk gevonden. Ja. Nou, ik heb het samengesteld en dat gaan we even kijken. Ik ben heel vriendelijk Ja, we hebben leuke nummers erbij zitten. Voor... Ongetwijfeld, ja, natuurlijk. Uh, smaken verschillen vaak, maar we proberen een beetje een allround programma te maken. rustig Ja, toch? Dan gaan we gaan weer het weerbericht gaan doen en misschien dat nog iets heeft opgedoken uit het kookboek. Een oh ja. Ook. En we hebben nog wat zand voor zenuwtjes. We hebben heel veel zand voor nieuwtjes trouwens hoor. Nou, gezellig. Ja, en zoals Rees gezegd, van verschillende soorten muziek uit wat jaren. Ik heb je een beetje een onderverdeling gemaakt. En In 1970 hadden we nog, misschien weet je, de George Baker selection. Ja. Die weet je nog, hè? Nou, dan gaan we hey. daarmee beginnen. En, oh my dear em, you hit me in my face again. again Zoals Beek's selection was dat Hans Bouwers lekker nummer. Uh, ja, dat lekker, is dat hè? de goede oude tijd. Ja, natuurlijk. En, uh, hij maakt jo, nog wel. steeds af en toe een beetje muziek. En, uh, en een beetje bijsnappeld bij de, bij de Lidl. Ja, ja, ja. Met ja. reclame met de broodjes. Met de, de broodjes. Met de broodjes. Ja, 1970 was dit alweer. En uh, dat uh, jaar van uh, het laatste optreden van Jimi Hendrix onder andere. gesterkt dat is ook een van Jimi Hendrix dat was ook in de 1970. En uh, waarschijnlijk ook herinner de schoonveegactie van de hippies op de Dam. Door uh, de mariniers. Dat... Uh, wat een uh, aardig festijn is dat geworden toen. Dat was in één keer schoon en het was ook over. Hè? We kon het wel. Het dus Maagdenhuis heb je het over? Nee, de, de Damslapers en dergelijke. Oh, oké. Okay. Ja, ook, ja nee, dat gaat wel effect. dat dat, dat effect was op. toch lang geleden. Da ja, dat was, uh, het Maagdenhuis was daarvoor volgens mij nog wel. Ja, dat ja, was een van ja. de eerste toen. Maar is was een leuk jaar. En uh, ja, we hebben natuurlijk nog meer artiesten. Ook uit 1970. De uh, Hoe, die ken je misschien ook nog wel. Nee, die ken ik niet. Nee? Nee. Ik je dat? moet ik mijn vrouw leggen. Simi. <laughs> oh, zo oh. lekker is dit. Simi. Yeah. you. zie wie was dit? Uh, ook uit 1970, Weet je, dit is uh, allemaal een... zo lang geleden en het ja, lijkt ja. wel gisteren, hè? En we, we, het het nog... we, ja, we, we hebben het nog... Ja, zeker. Maar we hebben nog één nummer uit hetzelfde jaar. En trouwens, ja, dit jaar is wel leuk. Uh, de Ster in 1970 begon het uitzenden van uh, de reclame in wie? kleur. Wie? De Ster. Ja, de, de, ster. de ster, ja. De ster. Uh, er was dan nog een aardbeving van 7,7 op de schaal Richt in de Chinese provincie Yunnan... Uh, en Biafra die toen uh, waarmee een einde kwam aan de Nigeriaanse burgeroorlog. En uh, de eerste commerciële vlucht met een Boeing 747 genaamd de Clipper Victor wordt uitgevoerd door Penham van New York naar Londen. En dat was allemaal in uh, 1970. Hè? En uh, dat gaat allemaal hard. Om maar we hebben ook hedendaags nieuws. En dat betreft uh, Zandvoort natuurlijk. Hè? Uiteraard. Want op zaterdag 11 juni start in Zandvoort de eerste wedstrijd... van de nieuwe reeks gravelwedstrijden. Rondom het bekende racerquiet wordt er gestreden... om de grote prijs Kennendeel in een heren- en dameswedstrijd. De wedstrijd in Sanford is de eerste uit een serie van vijf wedstrijden... waarin er wordt gestreden om een leidersstrui in het algemeen klassement. De wedstrijd in Sanford startte op de officiële startlocatie van de autoracers. Ah, wat leuk, zeg. Na een halve ronde over het circuit, een unieke fietsbeleving... schiet het peloton het gravelparcours op. Het belooft een hele mooie strijd te worden... over een bijzonder parcours van rond de 8 kilometer. Brede onverharde wegen rondom het circuit... afgewisseld met een paar stroken met een de berm... net berm, zo langs het circuit maakt het een afwisselende omloop... Met ook hoogtemeters in omloop is alvast één ding zeker... de sterkste, die gaat hier winnen. De herenrij 180 minuten, wat voor een winnaar rond 110 kilometer uh, zal uitkomen. De dames 2 uur en 15 minuten en dat uh, wordt rond 70 kilometer... De herenwedstrijd start om half twaalf en de dames starten om drie uur. Eh, Ten slotte, voor het publiek is de wedstrijd onder andere vanaf de hoofdtribune goed te volgen. Iedereen kan zich inschrijven, ook met een daglicentie, via www.knbu.nl. En eh, voor meer informatie zie je ook wwwnl eh, nou, dat is toch wel een leuke... Uh, hey, maar leuk. wanneer is dat? Dat ga ik uh, eventjes weer terugzoeken. Dat is op uh, zaterdag 11 juni. Is dat dus. en, Oh, dat schiet al op. Wel leuk, dat ja is toch? Dat binnenkort, ja. Oké. Okay. Nou, dan hebben we nog één nummer uit. Uh, 1970, Critics Clearwater Revival. Ook hier. Ja. Deze tijden van de droogte rust op de rain. Ja, toch? Yeah. Uh, ja. Ja, Critics Kiddera Revival uh, met het solo uh, geluid van... Uh, ken je hem nog? Uh, weet je nog hoe die heet, Lust, De zanger. Ja? John Fockerty? Die, ja. Dat was hem, ja. Uh, 1970 uh, waren dit uh, drie nummers. En uh, we gaan het een beetje logisch doen, maar dan uh, gaan we over naar 1971. Dat is ook wel uh, een, een, een jaar met uh, lekkere muziek, wat uitgebracht is toen. Hè? De 70 jaar waren sowieso. Oh, geweldig. En uh, ja, 1971 uh, dat is het jaar dat uh, de Benelux-merkenwet werd, werd uh, ingevoerd. En de Verenigde Staten wordt reclame voor sigaretten. Dat wordt uh, op de televisie verboden. Dat uh, is heel wat later nou. hier. Ja, toen al. In 1971. Zo. En wanneer zijn wij ermee begonnen? In de jaren negentig, denk ik. Zo'n beetje. Ja. Ja, ja. Uh, in België wordt de BTW ingevoerd. Ja, Echt? Hun ja, dat... zijn dus de beginners daarmee. Ja. En uh, wat hebben we nog meer in dit jaar zo'n beetje aan? Ja, uh... Oh ja, in Los Angeles een beetje de bericht waarin Los Angeles worden zelfs mensen en drie vrouwelijke leden van zijn familie schuldig bevonden aan de moorden op uh, Sharon Tate. En een paar andere ah, mensen. Ja. Dat is ook nog, uh, blijft ook iedereen wel een beetje bij. Dat uh, noemen ze zoiets van collectief geheugen, geloof ik. Hè? Ja. Ja, toch? Ja. Uh, 1971, de Sandy Coast die ik je ook nog wel herinner Met uh, Hans van Meulen. Ja, ja. ja. Nou, die We have been quite a few days together. But I can't don't like it this way. First you made me feel this was all forever. It's so sad to know that it's different today. That's why I wonder what you're gone.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 I do True love, that's a wonder. True love, that's a wonder. Ja, true love, that's a wonder. Dat was, uh, waren de Sandy Coast. Bent yeah. onder ons als verlolen, erin. Yeah. Ja. Heel veel mooie nummers geschreven. schrijven. Uh, dus een historisch figuur is, uh, heet, is ons ontvallen. Hè. Een, een echte tycoon. Want uh, op 29 mei is een van de uh, iconen van de Nederlandse autosport overleden. Ja, nee. nee okay. uh, ben Huisman. Oh. Die maakte het op. bloeiende sport als coureur mee. Speelde vervolgens in de turbulente jaren van Zandvoort... een sleutelrol als wedstrijdleider en bestuurder. En bleef daarna betrokken bij de sport als historisch coureur en als vader. Uh, van talentvolle zonen Patrick en Duncan. Hoe graag je ook mocht lezen Ben ah. Huisman. Uh, ja, je kent ja, het natuurlijk ja, wel ja, de naam, ja, ja. zeker wel. Uh, Zal het organiseren, zat uh, in bloed. En op dat vlak heeft hij veel voor de Nederlandse autosport betekend. Ben is 85 jaar geworden. En uh, het bericht dat uh, Ben is overleden... hij is geboren 1936 en uh, niet nieuwe is dat heeft veel geschokt en verrast... en uh, Ben staat nog vol energie en plannen. Zo was hij maar net verhuisd om in Spanje een nieuw leven te beginnen. Oh. Ah, nog maar kort geleden, op 16 april... Uh, hield hij met zijn echt Nelly in een druk bezocht afscheidsreceptie en uh, weer helaas weer afscheid moeten nemen van een uh, echte zandvorst. Dit is toch echt wel zuur? Dan ga je denk je van lekker van het leven te gaan genieten het in is het lekkere vlug. Spanje... en ja. dan gebeurt dit ik weet er al van. Echt heel het is, het is niet leuk allemaal. Het gebeurt. Het zijn de dagelijkse dingen. En nee. helaas. 1971 nee. He. Uh, nee, was ook het jaar van Rita Franklin spellet. Uh, Arita Franklin uh, was dit. Uh, Heerlijk, ja. Lekker, hè? Ja, ja, ja, je, je bent ze vergeten als je ze dan weer hoort... dan denk je, oh ja. Eigenlijk wel, hè? Uh, we praten nog steeds over 1971. Op, uh, in februari is het uh, verdrag van Ramsar in zaken de bescherming van watergebieden ondertekend. Het Britse rolls royce die gaat failliet en wordt vervolgens genationaliseerd. Ik was blij toen geen rolls royce besteld had, eerlijk gezegd. En een brand in het centrum van Luzern, verwoest uh, het hele stationsgebouw. En uh, astronaut Ellen Shepard, die wandelt op de maan Oh. Wie? Uh, Ellen Shepard. Oh, die wandelt op de maan. Ja, die okay. heeft op de maan gewandeld toen. Toen? Dat is wel heel lang geleden. Ja. Of, ja. of is hij nog aan het wandelen? Ja, misschien wel. Misschien zijn ze vergeten terug te halen. <laughs> dat kan. Ja, zoals een vrouw aan de bel trekken, denk ik, toch? Um, dat, dat ligt er eraan. Ja, sowieso. Wat we ook hadden in 19, uh, tenminste de jaren zeventig, was de zogenaamde Paling Sound. Die je natuurlijk ook wel een beetje voor Palingsound, Volledam. He. We hadden de Cats, we hadden BZN, waar de lever Next one. Allemaal van die groepjes. Annie schilder. Ja, ja. ja don't forget. Ja, dat soort mensen. En uh, ja, een van de grote klappers natuurlijk was in de jaren zeventig. En dat heb we het over de cats, deze. Ja, dus one way wins. En, uh, als ik jou nou zo vraag, zou jij dan een beetje uh, de, uh, de bandleden kunnen noemen van de kerst? Zo uit je hoofd. Ik weet Piet Veerman. Piet Veerman. En dan gaan we nog hebben: Kees is, Veerman. Ja, uh, Arno Muren. Yeah. Ja. Theo Ja, ook. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, ja er was er nog eentje. Misschien gaan we die binnen. Uh, ik had één of twee nog een leven van de groep, dacht ik. Want, eh, Piet Veerman is er nog. Piet Veerman, die hebben ook veel solo-muziek gemaakt daarna nog. Ja. Selling Home, Sterling Home. Home, onder andere. Ja, we zijn, we zijn echt een hit toen. We worden oud, maar en we nog, weten nog alles, hè? Ja, <laughs> bijna alles. Bijna alles. Bijna uh, alles. Ja, af en toe hebben uh, we een reminder nodig. Jongen. Nou, mag niet zo, maar die, die krijgen we wel af en toe. Jawel. Uh, ja, we gaan het hebben over een heel hot high Ik geloof dat onze drie illustre voorgangers die voor het oog al als, uh, in de uitstelling naar het parkeren in Zandvoort. Want. Uh, in een tijdbestek van één week. zijn er ruim 40 klachten binnengekomen. bij de gemeente Zandvoort. over het nieuwe parkeerbeleid. dat per 1 juli ingaat. De klachten zijn afkomstig van bewoners. een ondernemer en tien sportverenigingen. <tie> in een gezamenlijk stuk maken de tien sportverenigingen. hun zorgen kenbaar over het nieuwe parkeerbeleid. waarbij overal in Zandvoort betaald parkeren wordt ingevoerd. tussen tien uur s ochtends en uh, tien uur s avonds. Ja, en uh, dat, dat heeft al wel weer heel wat voet in de aarde. Uh, vooral betaald parkeren bij de sportvelden baart hen zorgen. Want dat zou de drempel voor ouderen veel hoger maken om naar de Jodeboel de Boule en Golfclub te komen. En ook vrezen de scoutingclubs dat het verhuren van hun clubgebouwen en andere verenigingen in de zomer niet meer aantrekkelijk zal zijn als ze niet meer gratis geparkeerd gaan worden. Uh, hierdoor verwachten ze inkomsten meestal te lopen. Uh, het is ook een drempel voor schaarse vrijwilligers. Want de clubs vragen zich ook af wat het nieuwe beleid voor label vrijwilligers als ze voortaan moeten betalen om te kunnen parkeren bij de club. Er is natuurlijk een bezoekerspas. Echter is een vrijwilliger vaak niet maar eventjes twee uurtjes op de vereniging. Vaak wat langer natuurlijk. Veel Sanforse verenigingen lopen nu al tegen een enorm vrijwilligerstekort aan. Uh, betaald parkeren stimuleert mensen niet om vrijwilliger te blijven. Het is voor veel verenigingen een grote zorg dat er nog minder vrijwilligers overblijven om de verenigingen in stand te houden, zo stellen zij. Dagjesmensen en toeristen, ja, bewoners van de parkbuurt... en de admirale buurt uh, hebben ook klachten ingediend. Zij uh, vrezen dat ze op mooie zomerdagen niet meer weg kunnen met de auto... omdat ze bij terugkomst niet meer kunnen parkeren in hun eigen wijs. En uh, dat kan ik uh, persoonlijk onderstrepen, onderschrijven. Ook denken ze dat het rustige karakter van de wijk wordt aangetast... als dagjesmensen en toeristen op zoek gaan naar een parkeerplek in de wijk. Er wordt totaal niet naar inwoners geluisterd... zo vertelt de bewoner van de Westerparkstraat uh, Er is totaal geen draagvlak voor het nieuwe beleid hier in deze wijk. De gemeente Zandvoort wil vooralsnog niet reageren... op het aantal klachten dat is binnengekomen... en wacht de reactie van wethouder Verheij aan de gemeenteraad af. De wethouder heeft in de laatste raadsvergadering toegezegd... om nog te kijken naar mogelijke aanpassingen binnen het parkeerbeleid... op zoek van de partij Jong Zandvoort. En uh, mevrouw Verheij laat het de raad deze week nog weten... waarvan uh, nood is. Ja, dat, uh, ik denk dat het uh, nog wel een gaat hebben allemaal. En dat is allemaal omdat de, de toeristenstroom die hun auto's daar neerzetten waar de bewoners het eigenlijk doen. Ja, de mensen zeggen natuurlijk... Ja, kijk, als, als een, een, een bewonerswijk uh, opgevuld wordt met parkeermeters... Um, dan houdt de, de, de vergunninghouder mag er staan... en de, de toerist die uh, wil betalen, die zet hem er neer. Waarbij dat door de gemeente was bedacht... nou, we gaan die wijken uh, qua parkeren wat duurder maken... dat weerhoudt de mensen... Maar nu blijkt gewoon, en dat is de algemene tendens wat je hoort... de mensen als ze een eurootje meer moeten betalen voor een uurtje... dan zetten ze hem niet in het gedeelte wat wel voorbestemd is... maar dan zetten ze hem in de woonwijk rond 1, 2 uurtjes, 3 uurtjes, een eurootje meer. Ach, wat maakt het uit. Met alle gevolgen voor de, de wijkbewoners, de vergunninghouders... die om 5 uur van hun uh, dagelijkse taak thuiskomen en hun auto niet meer kwijt kunnen. En dat, zijn, dat is een van de uh, redenen die uh, echt genoemd wordt. Maar wat wordt. ik nou zo gek vind, Jan, is dat als je in het toeristendorp... Uh, als Zandvoort. En uh, het, het, het, de krampries weer terug. Dus de toestroom van uh, toeristen ga, wordt steeds meer. Ja. Waarom uh, wordt er niet meer gekeken naar ondergrondse garages... Ja. op een bepaald punt ja. met een... Uh, hoe noem je zo'n busje? Zo uh, punt, een een pendelbusje. Ja, ja, ik weet het. Daar hebben wij wijze mensen voor in, uh, in Zandvoort zitten... die dat kunnen bedenken. Ik bedoel, als er één of twee... Nee, onder de grond en boven de grond. Dan uh, hebben ze al zoveel parkeerplek. Ja. En een pendelbus naar het hotel, pension, dorp. Het maakt het toerist, denk ik, niet uit. Ze kunnen voor de rest alles lopend af. Mijn persoonlijke uh, voorstel, ooit een uh, aantal malen gedaan... al in, uh, in, bij de vorige gemeenteraden en de gemeente zelf... Uh, was uh, op zondag onder andere er is natuurlijk heel veel parkeerruimte in Waardenpolder. Probeer dat wat te regelen, geef de mensen een kaart voor een euro een kaartje voor de trein. Ten eerste weer van de vierde de tweede weer van het parkeerprobleem af. Ja, het is natuurlijk misschien wel, zal ook zijn haak en oog hebben... maar het is altijd een optie natuurlijk. Je moet het, het is een optie, maar een ik, optie. Ben, ik denk dat de toeristen zijn auto toch liever... Ietsje meer dichter in de buurt hebben. Ja, vandaag is het staan. Is het wel veilig? Is het wel dit? En is het wel dat? Ja. Uh, uh, hoe, hoe zou je zelf zijn? Ik denk uh, onder- en bovengrondse... Uh, graatjes. Dat, dat moet toch ergens te realiseren zijn. Het kan overal, waarom is het antwoord niet? Ja, nou ja ik, we hopen allemaal natuurlijk dat er wat uitkomt uit de inloopavond, die binnenkort gehouden worden in, in de betreffende buurthuizen. Dat de, de mensen met hun klachten en vragen en ja, over misschien suggesties kunnen komen over dat aanstaande parkeerbeleid. Maar we gaan verder met, met... muziek. En dat doen we met Uit het uh... jaar. Hey, Papa Jill.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 Ja, papa Joe van de Sweet of 1972. En we gaan even terug naar de hedendaagse tijd. En uh, wat heb jij in de melden, Luus? Nou, dat er uh, gewoon zoveel leuke dingen staan te gebeuren. Onder andere heb je dan uh, vanaf 10 juni... Uh, iedere vrijdag tot en met 12 augustus... heb je wekelijks de Markt. Dat is leuk. Zoals dat, Ibiza. Dat is helemaal gebaseerd... Op uh, de markt van Ibiza, oké, okay. en uh, een markt waar circa 70 moderne hippies, originele hippie en Bohemian producten aangeboden worden. Dus hartstikke leuk. En op de Boulevard is het allemaal, hè? Alles op de Boulevard, ja. Nou, wat leuk. Laten ja. we hopen veel mooi weer en uh, veel, uh, veel aanbod. Ja, hartstikke en op, leuk. Uh, 11 juni, 11 juni hebben we over het leukste. Dat is de Cycling Zandvoort. Uh, dat wordt eens per jaar uh, worden dat, uh, gehouden. En uh, dan worden alle pitboxen ingericht voor fietsers. is de Tarzan Corner ingericht als camping... en wordt er op het squee gekoerst in plaats van gescheurd. Uh, tijdens het Cycling weekend kan je meedoen aan de 24-uursrace... de 16-uursrace of de 3-uursrace. Nou, geweldig. Ik vind hem leuk. Hartstikke leuk. Hey, en op een muzikaal gebied, natuurlijk, net in 72. Ja, er zijn nummers, heb je heel weinig nodig. Een introotje is al genoeg om te zeggen, maar dat is een goeie. To see. But I wander through my flame Groot heeft geweest een waardezijde of peil van Procoherum. En uh, dat andere groot, succes van hun, dat was toen, uh, Homburg. Dat was ook een uh, geweldig nummer. En uh, Dog, hebben ze ook nog gemaakt. Natuurlijk. Oh. Ja, ja. Heel ja, heel maar die is de wel het bekendste nummer. En nog steeds. gedraaid. Uh... Dat is muziek die eigenlijk. Ik zeg altijd maar tegen mijn kinderen en kleinkinder. Deze muziek wordt over vijfde jaar nog gedraaid. <coughs> ja. Ja, het is, tijdloos. Eh, tijdloos. Uh, ja, het, het speelt nog steeds allemaal van 1972. 1972 was het uh, jaar van het gijzelingsdrama. Bij de Olympische Spelen in München. En de start van het Watergate schandaal. vond uh, in Londonderry Bloody Sunday plaats. En in Nederland vindt er is zeer de mis bij Prinsenbeek een grote kettingbossing plaats. En uh, het kabinet Biesheuvel, uh, ja, dat uh, viel toen. Uh, de belangrijkste politieke discussies betreft eventueel eventuele gratie, toen aan de drie van Breda. Ajax wint voor de tweede keer de Europacup door de finale met uh, 2-0 te winnen van internationaal uit Milaan. En um, ja, dat was zo'n beetje de, de, um, een greepje uit, uh, uit de nieuwsfeiten van het jaar. En dan hebben we nog één uh, nummertje uit dat jaar hebben bij ons. En ik denk dat ik daar een groot plezier bedoel met Heel Diamonds. Ja. Sing out again. They'll sing 'em out again.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 Object to blues now and then When you take the blues and make a song You sing them out again good you simply got no choice song song blue song song blue song blue can... yeah new Diamond's with the herkenbare donkere stemgeluid van deze man. Hey, Lekker de ja, muziek. Heerlijk. Uh, ja, weet je tussendoor gaan we ook nog iets van latere daten draaien. Niet, niet uit de jaren zeventig, wel een Ik tijd te laten. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk kiezen was om een van zijn nummers te kiezen. Ja, want daar heeft zoveel zoveel. gemaakt. Hij heeft er zoveel hij gemaakt. Ze ze heeft ze heeft zoveel gemaakt. Uh, ja, wat van, uh, uit de latere periode ook heel erg succesvol was, was er natuurlijk Eros Dames Sortier. No, yo no me quiero defender Dentro de mí cualquier error me superaré Y mis momentos más difíciles Por ti There is no reason, there's no reason right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 Ergens Zotti uh, in duet samen met Anastasia, of Anastasia... zoals wij hier uh, zo even overlegd hebben spreek je het uit. Ja, het ligt eraan. Op zijn Hollands, dan is het Anastasia gewoon. En doe je het op zijn Engels, dan ja, het ja. Dus je mag zelf kiezen, Jan, hoe je nu. Dat klinkt het lekker. Nou, ik vind Anastasia wel leuk klinken. Oké, nou, doen we die gewoon. En die gebruikt een beetje als een bruggetje naar een van de drie nummers van de 1973, want dat is ja, we gaan een beetje, misschien zetten we nog tot het eind van deze klok. Ellis Cooper, cool Out. Let's out. Yes. Let's <laughs> oh, <that's> out. <good. laughs> Voorloopt, gaan wij af op het eind van het eerste uur en doen we doen een klein stukje nog van de Purple Rain.